Zes uur, Mariet Krol met het nos journaal Het Syrische regeringsleger heeft afgelopen nacht een voorstad van Damascus gebombardeerd. De stad Tal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Honderden inwoners zouden op de vlucht zijn geslagen. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. Syrische opstandelingen melden ook dat in het noordwesten duizenden militairen van het regeringsleger op weg zijn naar Aleppo, dat in handen zou zijn van de opstandelingen.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 Belangrijkste nieuws komt uit Syrië. Er wordt slag geleverd om Aleppo, de grootste stad van het land. Ook zijn er nieuwe gevechten in de buitenwijken van Damascus. We houden het allemaal scherp in de gaten. En Utrecht maakt zich op voor een pittig politiek debat... over het asbest op Kanaleneiland en de slechte communicatie daarover. En natuurlijk tellen we af. Nog twee dagen. En dan beginnen de Olympische Spelen. En voor de voetballers beginnen de Spelen zelfs al vandaag. In de sportzomer is dit tot tien uur. Het NOS Radio 1 -journaal. En dat beginnen we met het nieuwsoverzicht. In het noordwesten van Syrië zijn duizenden militairen van het regeringsleger... op weg naar de stad Aleppo, de grootste stad van het land. Dat hebben opstandelingen gemeld aan het persbureau Reuters. De troepen zouden met zwaar gescheurd oprukken. Een BBC-journalist meldt vanuit Aleppo... dat er ook straaljagers zijn ingezet tegen de rebellen in de stad. The fighters For the first time fighter jets took to the skies, arking through the air and strafing the ground. A mark of how desperate the governments become. Wat is de journalisten teken hoe wanhopig het de regeringsleger is geworden. De syrische president Assad doet er alles aan om Aleppo onder controle te houden. Losing Aleppo would be a potentially fatal blow to President Assad, and today the fightback began with helicopter gunships firing at rebel positions. Op beelden uit Aleppo zijn verwoeste straten te zien. Honderden tot duizenden opstandelingen zijn in het centrum van Aleppo. Ze hebben daar brandende barricades opgeworpen om Aleppo te beschermen. Hundreds perhaps as many as 1000 rebel fighters have now pushed into this part of Aleppo city. As you can see they've set up burning barricades to try and protect this particular district. There's a police headquarters and an intelligence office up the road and their fear is that reinforcements will head from downtown Aleppo. Vannacht heeft het Syrische regeringsleger ook in de hoofdstad Damascus bombardementen uitgevoerd. De voorstad Tal wordt volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. De informatieverschaffing aan de bewoners van de Utrechtse wijk kanalen eiland is niet optimaal verlopen. Dat zei loco-burgemeester Isabella in Nieuwsuur. Ja, u moet zich voorstellen dat er op zondagmiddag dat bericht binnenkomt... dat er asbest is aangetroffen in de directe omgeving van de flat die het betreft. En de eerste zorg die je dan hebt is om voorzorgsmaatregelen te treffen. En je ziet dan dat in, die, in dat moment uh, dat er dan inderdaad de informatieverstrekking aan de inwoners uh, niet helemaal goed is gelopen. De bewoners van de die moesten zondag al zoveel op hun woning verlaten. En dat terwijl de aanwezigheid van asbest al op woensdag was ontdekt. Local burgemeester Isabella noemt de gebrekkige communicatie vervelend en heel spijtig. De gemeente probeert het te verbeteren. Wij hebben het zeker voor het onzekere willen nemen, de risico's willen uitsluiten. En ik zeg liever achteraf, het had een wat kleiner gebied kunnen zijn dan het omgekeerde. Dus het zeker voor het onzekere in dit geval. De communicatie heeft nu prioriteit, al dus de plaatsvervangend burgemeester. Hij wilde nog niet zeggen wie er voor de kosten van de operatie moet opdraaien. Daar doe ik nu geen enkele uitspraak over, omdat de eerste zorg naar de inwoners uitgaat. En dan zullen we ook kijken waar de eindverantwoordelijkheid ligt. En die ligt in eerste instantie gewoon bij de verhuurder van deze woningen. En de echte burgemeester, burgemeester Wolfson, hoeft vooralsnog niet terug te keren van zijn vakantie, vindt Isabella. Ik heb dagelijks contact met de burgemeester, die laat zich goed informeren door mij. Zeer betrokken bij wat er aan de hand is hier in deze stad. We hebben met het beleidsteam aangegeven dat er op dit moment reden is voor de burgemeester om terug te keren. Gemeente Utrecht, de woningcorporatie Mitros en de arbeidsinspectie werken aan een plan van aanpak voor het saneren van de flats. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de bewoners van de 174 ontruimde woningen terug naar huis kunnen.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 En er zijn nog eh, enkele duizenden mensen die hun baan dreigen te verliezen. En daarom staken ze donderdag. Voor het begin van de Olympische Spelen worden honderdduizenden mensen in Londen verwacht. Ze komen het land dus binnen via Heathrow met de veerboot in Dover... en met de trein door de Kanaaltunnel. Een Amerikaans echtpaar dat de schietpartij in de bioscoop in Aurora heeft overleefd... heeft gisteren een kind gekregen. Jongetje heet Hugo, werd geboren in een ziekenhuis in Denver. Moeder en kind maken het goed, zo heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Vader ligt echter in kritieke toestand in hetzelfde ziekenhuis. Katie Medley escaped the rampage without injuries... and gave birth this morning to a baby boy named Hugo. Her husband Caleb, who was shot in the eye, is being treated in the same hospital. He is making some improvements, some small steps. Um, so, but he is he's not anywhere near out of the woods. Moeder Katie was afgelopen zondag uitgerekend. De première van de Batman film was het laatste uitje voor de bevalling. Vader Caleb werd in zijn hoofd geraakt, liep hersenletsel op en verloor zijn rechteroog. Artsen houden hem in een kunstmatige coma.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 Mills deed al in 2000 en 2004 mee aan de presidentsverkiezingen. Dat deed hij als kandidaat van de National Democratic Congress, maar hij verloor die verkiezingen tot 2009, dus toen die ze wel won. Vice-president Mahama is gisteravond beëindigd als de nieuwe president van Ghana. This is the saddest day in our nation's history. Thes have engulfed our nation and we are deeply saddened and distraught. I never imagined dat day een dag onze nation in zo'n moeilijke situaties adressen. Voortslepende eurocrisis drukte gisteren weer. De stemming op Wall Street, ook de Dow Jones, die sloot 0,8 lager. De technologiebeurs Nasdaq, die verloor 0,9 En in Azië wordt er alweer een paar uur gehandeld. Daar staat de Japanse Nikkei-index nu op precies 1 verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij is 85 jaar, Chuck Berry. Hij staat nog steeds volop in de belangstelling. In oktober wordt er een week lang stilgestaan... bij zijn omvangrijke carrière... in de Rock'n'Roll Hall of Fame... bij de Case Western Reserve University in Cleveland. Het feest start op 22 oktober... en eindigt met een tributeconcert op 27 oktober. En Berry is van plan om dan zelf ook het, het, het podium op te klimmen. En hij is nog steeds going strong. Wie van de week uh, zomergasten bijvoorbeeld heeft gezien... weet dat hij nog steeds... Uh, het onderwijs eh, niet schuwt. Hij leerde Keith Richards, tot vervelend aan toe... van de Rolling Stones, hoe je een bepaald loopje moest eh, spelen. En nu gaan we hem draaien. Dit loopje. Wild. And playing the radio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 Belted, wouldn't budge, cruising and playing the radio, with no particular place to go. 85 jaar en still going strong. Chuck Berry, no particular place to go. Hij was al een tijdje ziek, maar het overlijden van de Ghanese president John Atta Mills kwam toch nog onverwacht. Ghanese in Nederland treuren om zijn dood. Verslaggever Roel Paul sprak met een aantal Ghanese die lid zijn van dezelfde partij als de overleden president. Dit is gewoon mijn woonplaats. En mm. omdat dit plotseling gebeurt, yeah. kwam hij er even langs. Geen foto van uh, de overleden president, wel in het buurthuis hier vlakbij. Ja, daar hebben we een vergadering plaats. Dit is uh, eigenlijk een beetje een geïmproviseerde bijeenkomst. Het is allemaal zo plotseling gegaan. En uh, we wilden toch bij elkaar komen om even wat dingen uit te wisselen met elkaar. Inderdaad. Hm? En we zitten hier nu echt aan... om te moanen in Engels. Om te rouwen. Om te rouwen. Ja. ja, het is inderdaad een, een hele bijzondere uh, toestand op dit moment. Uh, we zitten ook allemaal... Uh, in ons hoofd uh, een beetje aan ja, het uh, oh ja, hoe moet ik uitleggen van hé, hey, dit is heel apart <laughs> dus uh, ja we zijn nog steeds in, in, in een shock uh, en uh, soms ik ik voel me op dit moment al uh, dat, of ik in, in een droom ben of is het ja. echt uh, gebeurd ja heeft een van jullie hem wel eens ontmoet I have good memories about the president he was a great son of Afrika. Mm -hmm. Ja, hij is een hele eenvoudige man, uh, best wel nederig en hij had uh, met ons samen van dezelfde uh, tafel. The en... Onze president is een heel bijzonder man en mm -hmm. hij heeft zelf de naam van de koning van vrede. Dat yeah. is de koning van vrede van Afrika. Everybody really liked him, from the youngest to the oldest in the country. En mm -hmm. so this is a very big shock to us and he's a legacy. Dat hij lief is een legende. Voor ons, ja, je zou kunnen zeggen, de nieuwe generatie politici is hij een legende. En we zijn blij met de erfenis die hij heeft achtergelaten. Hij was een goed voorbeeld van een goede democratische leider van Afrika. Wat gaan jullie nu doen als Nederlandse afdeling van de National Democratic Congress nu hij is overleden? Hebben jullie bepaalde bepaalde. Nou, we op dit moment best allemaal nog steeds in shock. We hebben niet echt uh, plannen. We gaan nu. Uh, het is gewoon een kwestie van afwachten. Uh, wat we are thinking is to relate to the embassy. Mm -hmm. But definitely as a Ghana tradition. Something must be done. Het eerste wat we gaan doen is contact opnemen met de ambassade. Heeft u enig idee wat er in Ghana zelf gaat gebeuren de komende dagen? Well, that is uh, is just going to be a guess. It's the first time it's ja, Het is allemaal nieuw, want uh, het is nog nooit eerder voorgekomen dat een zittende president uh, is overleden. Dus ja, we weten het ook niet precies. So, first of all, he belongs to a family, In de eerste plaats zal de familietraditie uh, een rol spelen bij de begrafenis, want ja, het is de familie die hem. Aan het land heeft gegeven om president van Ghana te zijn. En die familietradities, hoe zouden die eruit kunnen zien? Ja, uh, good to present uh, drinks, snaps. That, that is how we, we mourn our deceased. Het begint met uh, het aanbieden van drank, van snaps aan de familie van de overledene En dan is het wachten op uh, ja, instructies van de familie die zullen gaan bepalen hoe de plechtigheid eruit gaat zien. Zal Ghana hem missen? Wat denkt u? Heel erg.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 Het personeel verzet zich tegen de voorgenomen sluiting... en heeft een petitie opgesteld. Correspondent Ron Linker liet zich door de woordvoerder van het personeel... dus Harry Bos, rondleiden in het monumentale pand in Parijs. Je hoort het al in nou, akoestiek, hè? Dus hoge plafonds, oud gebouw, grote deuren, Ouderwetse sleutels...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 En mensen, gewone mensen die in uh, het Parijs van de jaren 30. Ja, die dus gewoon ja, in het, op de markt de, aan het werk zijn. Ja, de, de, de, de, de toenmalige hallen van, uh, van Parijs. Grote kroppen sla, aardappelen zien we. En mensen die met uh, karren achter zich aantrekkend uh, naar de grond staren. Het is ja. kennelijk zware fysieke arbeid. Ja, dat is...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 We hebben al, al reacties gehad van allerlei musea, de, de Cinematheque Française. Uh, allerlei culturele partners hebben al gereageerd. En die zeggen ook: die zichtbaarheid van uh, Nederland door het instituut is veel hoger dan, uh, dan welk ander land zonder Cultureels Instituut dan ook. Wat kunnen mensen doen die dit horen en denken: van ja, dat instituut moet blijven? Wat kunnen, wat kunnen Nederlanders doen? Uh, Nederlanders.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 gebruikt voor culturele activiteiten. Nu gaat daar volgens het ministerie zo'n drie ton naartoe en de rest gaat op aan huur en aan salarissen. NOS Radio 1 Journaal Sport. Alexander Butner spant een arbitrage aan tegen zijn club Vitesse. De voetballer eist een plaats op in de A-selectie van de Arnhemse club. Daarnaast wil Butner de afkoopwaarde weten van zijn nog één jaar doorlopende contract bij Vitesse. Dat is allemaal omdat Butner vorige week zijn transfer naar Southampton zag afketsen. En vervolgens zette Vitesse hem terug naar de B-selectie.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 En uh, dan hoort de gouden er ook bij, zo simpel is het. Dus ik, uh, en ik denk dat dat ook heel realistisch is. We hebben een goed gevoel, uh, we lagen er uh, in de buurt... en we hebben een enorme verbetering, het en, zo voelt het voor ons. Dus uh, ik zou niet weten hoe we er niet onder medailles mee moeten doen. Het toernooi voor de Roeiers begint komende zaterdag. Olympische Spelen zijn onmogelijk zonder gezondheidszorg. En gezondheidszorg kan niet zonder medische apparatuur. In het Olympisch dorp, dorp is daarom een mobiele polykliniek gebouwd. Leverancier General Electric heeft de mobiele units met CT-scanners en MRI-scanners vanuit Rotterdam naar uh, Londen verscheept. General Electric heeft veel ervaring met mobiele polies. In Os bijvoorbeeld zit het MRI-lab al een tijdje in een container. Os is dus eigenlijk een soort Londen. De bijdrage is van Louis Dekker.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 Het only gets better. Dat heeft vast en zeker met het weer te maken. Scher was dat. Radio 1. Het NOS journaal. Of met Jan van der Putten, dat kan ook. Dat kan ook. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. <laughs> het Syrische regeringsleger heeft afgelopen nacht een voorstad van Damaskus gebombardeerd. De stad tal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Honderden inwoners zouden op de vlucht zijn geslagen.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 De Spaanse jurist Baltasar Garzon gaat Wikileaks-oprichter Julian Assange bijstaan... meldt de klokkenluidersite. Assange zit nog steeds in Londen, in de ambassade van Ecuador. En Garzon kreeg internationale bekendheid... toen hij in de een arrestatiebevel uitvaardigde... tegen de Chileense oud-dictator Pinochet. En Belgische metaalvakbonden hebben protest aangetekend... tegen staaltopman Lakshmi Mittal. Die mag de fakkel van de Olympische Spelen een stukje door Londen dragen... En Nimetal besloot onlangs om de hoogovens in Luik te sluiten... waardoor 3000 Belgen hun baan kwijtraken. En daar zijn de bonden dus boos over. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De eerste uren van de ochtend komen in het westen hier en daar mistbanken voor. Maar na zonsopkomst zullen die vrij snel verdwijnen.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 De wind komt vandaag uit het noorden tot noordoosten en is zwak in de kustgebieden hooguit matig van kracht. Nou, vanavond is het helder, het blijft nog lang aangenaam buiten. En vannacht eh, ontstaan hier en daar weer een paar mistbanken. De minima komen vannacht rond een graad of 14 uit. Kijken we naar morgen donderdag, dan volgt opnieuw een zomerse dag met veel zon en maxima tussen 23 en 29 graden. We leven in een geweldige tijd.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 Deroes, het Radio 1-journaal. Afgelopen nacht reed een mobiel vierstation door de straten van Nijmegen en Arnhem. Duitse onderzoekers die maten in opdracht van die gemeente op uh, verschillende plekken of de stad inderdaad goed afkoelde. Want door de klimaatverandering zal het de komende jaren in de zomermaanden alleen maar warmer worden in de steden. En daar kunnen gemeenten nu al maatregelen voor treffen. Verslaggever Karin Albert was in Arnhem. Hmm, eindelijk die zwoele zomeravond waar we met z'n allen zo op hebben gewacht. Langer op de terrasjes zitten, langer in de tuin. En voor u eindelijk de kans, Paul van Hoof, om die metingen te gaan doen. Ja, inderdaad. Want, want hebben er letterlijk op moeten wachten op dit warme er, weer. We hebben er letterlijk op moeten wachten. Hoe warm moest het zijn voor uw onderzoek? Nou, de precieze graden hebben we niet gezegd, maar die moet wel boven de 26 graden dat het de stad goed opwarmt. En dat we vooral kunnen kijken van hoe snel die s'nachts ook afkoelt. Dat is wat jullie gaan meten? Ja. We gaan de afkoeling s'nachts meten. Want vanuit de veronderstelling dat we in het landelijk gebied... warmt het natuurlijk ook op... Uh, maar koelt het s avonds veel meer af en in de binnenstad houdt uh, alle bestrating, alle zwarte daken, die houdt de warmte heel erg vast. En dan kunnen mensen, ouderen, zieken, kunnen daar ook wel flink wat last van hebben. Uh, we hebben hier voorne die mesinstrumenten van de bus. En zwaar messen we die luchttemperatuur en die luchtvochtigheid in drie verschillende hoogten. Eenmaal zo in 50 centimeter. Monika Steinrücken is onderzoekster aan de Duitse Ruhr Universiteit Bochum. En ze wijst naar de paal voor op de bumper van de auto. Het meetstation. Op verschillende hoogten wordt de temperatuur en de luchtvochtigheid gemeten. En dat meetstation zit vast aan een wit busje met op het dak een oranje zwaailicht. En dat is omdat het busje niet harder dan 25 km per uur door de straat rijdt. De gegevens die via het weerstation binnen worden gehaald, worden meteen geleid naar een computer die in het busje staat. Daar worden alle data verzameld. Het gaat zich in de nacht um, recht goed afkoelen, omdat we ja geen wolken hebben die de wärme terughalten. Dat dat het minstens om um 10, 15 graden kälter worden. S'nachts dus komt het dan zo 10, 10 tot 15 graden af, is, graden in, in de, in is de ervaring. Maar hier in de binnenstad zal het toch een stuk minder zijn, omdat de gebouwen hun warmte langzaam gaan afgeven gedurende de nacht. Dat geldt voor de gebouwen, dat geldt voor de straatstenen, voor het asfalt. Dus het verschil tussen de stadstemperatuur s'nachts en de temperatuur, bijvoorbeeld op het platteland, is toch zo'n 7, 8 graden. In de nacht merken we toch ganz duidelijk we aan. Parkanlagen voorbij gaan, dan wordt het zo om 2-3 graden kühler in de omgeving. Die Het verschil binnen de stad is toch wel zo 2-3 graden. Als we langs een park rijden, wat op dit moment het geval is, ja, dan zie je de temperatuur alweer 2-3 graden zakken. Ten opzichte van even hiervoor, toen we door echt stenen gebied reden, toen was het warmer. En dat is nou juist het hele idee dat we ook willen onderzoeken. Want in welke delen warmt het nu warmer, wordt het nu warmer en in welke delen nu niet? En waar komt dat door? Al enig idee? Ja, al enig idee. We doen het al in 2009, zijn we hiermee begonnen. Eerst ook vanaf uh, vliegtuig gekeken. Waar waren uh, hitte zit, ook met een bakfiets rondgereden. En nu gaan we vooral op zoek van... Hey, in dat soort gebieden waar veel groen is, waar groene daken zijn... Um, daar veronderstellen we dat het uh, minder heet is en ook sneller afkoelt. En uh, nu gaan we vannacht dus eigenlijk ook meten om die veronderstelling te toetsen. En wat zijn de weetjes? Ja, Groen is dus een van die verkoelende factoren, maar water ook heb ik begrepen. Ja, water uh, is altijd gedacht dat het heel erg verkoelend werkt. En dat valt dus mee of tegen. Uh, het zit hem vooral in het, in het groene gebeuren. Wind heeft een grote invloed. Dus om hoe koel je de stad snel af? En hoe zorg je ervoor dat de wind vanuit de buitengebieden uh, de stad nog binnen kan ventileren? Nou, dat zijn wel op dit moment even de grootste uh, uh, dingen waar je iets aan kan doen. Ook in de gebouwde omgeving. Is het alleen maar op de toekomst gericht? Het is vooral op de toekomst gericht, maar niet alleen. He, je merkt nu al dat uh, het, als het regent, dan gaat het ook echt heel hard regenen. Af en toe als het nu warm is, dan merken we ook dat het meteen echt warm is. Dus we willen daar nu ook al iets aan doen. Dus we gaan nu al maatregelen nemen, groene daken aanleggen, geven groen aanleggen. En we willen nu ook al in de projecten die we nu ook bouwen voor de toekomst. Hè? Als je nu in de binnenstad dingen aan, aan gaat bouwen of gaat verbouwen, dan doe je dat niet voor de komende vijf jaar. Maar voor de komende vijftig jaar. Dus dan moet je het ook nu al gaan doen. En water aanleggen, dat heeft dus geen zin... want dat geeft niet de verkoeling die ik in Elfa erbij dacht. Uh, niet zoals we het in dit gesprek hebben... maar het verkoelt natuurlijk wel heerlijk als je ernaast zit... of als je erbij zit en de beleving die je eraan hebt. En dus verkoelde Karin Albers zich vervolgens... toch maar eventjes bij die fontein die u hoorde. Ze maakte de reportage. Normaal gesproken is het Olympisch Dorp het exclusieve domein van de sporters en hun begeleiders, hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Maar gisteren gingen in Londen de poorten van het dorp voor heel eventjes open voor buitenstaanders. Zo kon verslaggever Edwin Cornelis een kijkje nemen in het complex dat plaats biedt aan 16.000 bedden, 21.000 kussens en 170.000 kleerhangers.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 It is the globe where the excitement happens. The excitement, which is the games, football games, Wii machines, pool um, tables. Met jukeboxes, 10 miljard tafels en tafelvoetbal is dit especially for voor de atleten die are done, die are ready? It's for all of them and who are preparing to be ready, obviously for um, for gold. We hope. <laughs>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 Maha Al-Vara, dat is de enige sporter die je ook in het dorp aantreft. Hij komt uit Gaza en hij gaat dus ook naar Londen. Hij gaat daar de 400 meter lopen. Omdat Gaza nauwelijks faciliteiten heeft, traint hij de laatste maanden in Qatar. Zijn trainer bleef trouwens achter in Gaza, omdat er geen geld is om hem ook naar Qatar en laat staan naar Londen te sturen. Correspondent Monique van Hoogstraten ging met hem op stap. Langs de plekken waar Al-Vara door de Gaza-stad rent. Een zanderige straat.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 Ik ga op bezoek bij zijn familie, het huis waar hij woont. We moeten twee, to go to Goed, 9 verdiepingen hoog en de lift doet het niet. Want er is geen elektriciteit, zoals meestal hier in Gaza. Je wordt er vanzelf wel van een sporter, als je het al niet, was. We <totstuk>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 Waar de situatie is zoals in Gaza. Bahá die heeft op straat moeten uh, trainen, op het strand. De situatie in Gaza is helemaal niet geschikt om topsporter te worden. Maar Bahá heeft wel doorgezet, want hij wilde dat graag bereiken. Israelia, Palestina. Hij vertegenwoordigt Palestina. En het is goed om dat uh, aan de wereld te laten zien. Are you as a family? going to join him. Ze moet een beetje lachen om deze vraag. Of ze zelf ook naar Londen gaan. Dat is niet mogelijk. Met toestemmingen, met visa. Ze zou dolgraag meegaan, maar dat kan niet. Ze hebben gewoon heel weinig geld, het Olympisch Comité hier. Ze volgen hem via Facebook, waar fans van hem een pagina hebben gemaakt. Yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes. yes. yes. yes. Ja, ze, ja. ze allemaal, ja ja, ja, ze zouden ook wel bij haar willen zijn. Oké, okay, show how you can run. Sanesh laag je wesje. Da En ze rennen nu met z'n allen heel hard de heuvel op, de straat uit. De reportage over Baha al Alvara, de 400 meter loper vanuit Gaza-stad. Werd gemaakt door Monique Hoogstraten. Hij kwam uit Canada, staat er al 70 jaar. En zijn toekomst lijkt voorlopig gered. De Esdoren in de tuin van Paleis Het Loo. Dat straks, nu de verkeersinformatie. We hebben we gehad mee de ANWB-files. Uh, nee Bert, uh, goedemorgen. Nee, natuurlijk geen files. Uh, <laughs> kwart voor zeven op een vakantieochtend. Uh, ja, ik, staan. En ik zeg het nog zo hoopvol ook, hè? Dat, is, ja. uh, dat ja. klinkt ja. helemaal al verkeerd. <laughs> Handen vrij het bijna. Ja, nee, huh? nee. Zeg even, uh, we moeten het vooral hebben natuurlijk over waar er mogelijkerwijs vandaag files zouden kunnen ontstaan. Nee nou ja, ik zeg de wegen naar het strand. Ja, dat heb je helemaal goed. Dat is uh, hier uh, vlak in de buurt bij Scheveningen, uh, Zandvoort en natuurlijk Zeeland. Gisteren stond er voor de vlakentunnel op een gegeven moment bijna 20 kilometer. Dat uh, speelt allemaal vooral rond het middaguur. Dus uh, gaat u naar het strand, uh, ga met het openbaar vervoer, zou ik zeggen. Of ga vroeg weg. Ja, precies. Ja. Twee tips van Erwin. Hé, hey, uh, <laughs> we spreken elkaar aan als er wel een onverhoopte file uh, komt... en anders, ja. uh, mooie dag. Ik meld me wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. I got a feeling a blue... for baby say goodbye... And I don't know what I'll do. All I do is sit and cry. Oh, oh, oh, that last long day she said goodbye. Love it when well, I thought I'm gonna cry. She'd do me, she do you. She'd got the kind of love and not love to hear her when she called me sweet baby. Such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I lost my heart, it seems. Well, I've grown so used to you somehow Now I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got the lovesick blues When I'm in love, I'm in love with a pretty little gal That's what's the matter with me When I'm in love, I'm in love with a pretty little gal But she don't care about me Oh, well, I tried and I tried just to keep her satisfied But she just would not stay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 Lordy, when well, I thought I'm gonna cry, she do me, she do you, she's got the kind of love and Lord love to hear her when she calls me sweet baby. Hey, hey, hey, such a beautiful dream. I hate to think it's all over, I lost my heart it seems. Well, I've grown so used to you somehow that I know nobody should get now, and I'm alone. I got the lovesick blues Well, I'm alone, I got the lovesick blues. Het schijnt niet erg te zijn. The lovesick blues, Frank Eyfield was dat. Een monumentale Canadese S-doorn is gesnoeid en daarmee voorlopig gered. Nou, in. Ja. Maar we hebben het hier wel over de esdoorn in de tuin van Paleis Het Lo. En die is van emotionele waarde voor de Oranjes. Willem Zieleman, hoofdtuindienst van Paleis Het Lo, weet er alles van. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eventjes, uh, want dat komen we natuurlijk niet uh, alle dagen tegen. En het staat ook niet in alle tuinen. Hoe ziet een Canadese esdoorn eruit? Uh, nou, het is een middelgrote boom. Uh, onze boom die heeft, meer, uh, die is, die heeft geen doorgaande top. Die, die heeft meerdere zware takken die allemaal naar boven gingen, moet ik wel zeggen, want inmiddels zijn ze flink ingekort. En uh, ja, het, het, het een mooie Konische kroon, noemen ze dat, met, met, met ja, een beetje uh, eivormig, met, met, met een pootje eronder. Nou, en het, we... was, het was een hele fraaie boom, vooral in de herfst als je ja. natuurlijk zo'n prachtig herfstkleur kreeg. Daar zijn die Canadese reisdolers beroemd om. Ja. Nou, we hebben een beetje in het beeld, maar um, er is iets aan de hand met de boom. De boom is ziek. Uh, de boom heeft al jaren last van een tonderswam. Er hebben meer bomen die uh, ja, ouder worden natuurlijk. Die krijgen allemaal wel, wel wat. Wat dat betreft zijn het net uh, mensen. En uh, ja, een tonderswam is in zoverre gevaarlijk dat hij het hout van binnenuit opvreet. Hè. Dus dat wordt uh, breukgevaarlijk. En als je daar dan niks aan doet, dan kunnen er spontaan takken uitvallen. En dat is uh, afgelopen januari ook gebeurd met een flinke storm. Toen zijn er toch enkele van die zware takken uitgebroken. Ja, dan ga je eens kijken van wat moet je eraan doen. Toen hebben we hem eerst wel wat bijgewerkt. Maar uh, ja, die tonderslam die zit erin, dus dan moet je toch kijken van uh, ja, hoe, hoe kunnen het gevaar wat verder terugbrengen. Want als je het natuurlijk verder uitscheurt, dan ben je de hele boom kwijt. Ja, het is een belangrijke boom uh, voor de Oranje's. Maar hoe kwam je eigenlijk in de tuin bij, uh, bij het paleis? Nou, het, uh, koningin Juliana die is uh, na de oorlog uh, weer uh, koningin Wilhelmina moet ik zeggen is na de oorlog weer op het Lauw gaan wonen. Uh, prinses Juliana die woonde. Toen nog in Canada, dus die is uh, in 1945 teruggekomen, ook wat later niet in mei gelijk. En die heeft uh, toen een boompje, een jonge Canadese s meegenomen uit Canada en uh, aan haar moeder gegeven. En nou, die heeft ze dus in, in haar tuin gezet in het gedeelte van het park wat er dichtst tegen het Parijs aan ligt. En waar ook de privétuin was eigenlijk. Ja. Dus ze vond het een hele belangrijke boom. Ja, het is natuurlijk ook een mooi gebaren. Prinses Juliana had heel lang in Canada gewoond. Nee. En de prinses Margriet is daar geboren. En ja, andere prinses ik snap de herinnering inderdaad uh, voor ja. de Oranjes. Uh, maar u heeft hem, dat beschrijft u al, uh, flink gesnoeid, flink teruggesnoeid. Um, kan hij nou weer jaren mee of is dit een soort noodverbandje? Nou, het, is, het, is, het einde is natuurlijk wel in zicht als er een tonderswam in zit, want die boom wordt langzaam opgevreten. Maar het breukgevaar is geweken, dus het acute gevaar dat hij dus uit elkaar breekt en dan inderdaad echt weg zou moeten, dat is voor de komende vijf à tien jaar is dat wel uh, verzekerd. Dus we, ja, we gaan ervan uit dat hij nog een jaar of uh, ja, tien uh, wel mee kan. En dan, is, accepteren dat dan de boom gewoon dood is of kan nou, de, kunnen de, hebben, de nakomelingetjes komen? We hebben al gezorgd dat er dus nakomelingen komen, dus er staan... Uh, Jonge esdorrentjes klaar. En uh, de, daar wordt dus, er worden enten op gezet. Uh, dat kan pas in augustus, als de knoppen goed uitgerijpt zijn. Van, uh, van deze boom worden erop uh, gezet. Zodat je dus eigenlijk uh, ja, weer een je van deze boom in stand houdt en ja. ook weer opnieuw kunt planten. Beetje zoals bij uh, Anne-Frank Boom eigenlijk? Ja, die boom heeft het alleen niet gered, want die is toch op een hakkelige manier in elkaar gestort en dat wilden we nu net hier niet. Precies, u wil het net iets beter doen wat dat betreft. Nou ja, je, het is altijd, als het om emotie gaat is het natuurlijk lastig met, met bomen. Dus maar voorlopig uh, kunnen er geen ongelukken mee gebeuren in ieder geval. En de toekomst is in die zee ook weer verzekerd. Meneer Zieleman, ik, uh, ik dank u wel en sterkte. Uh, ja hoor, het gaat wel goed. Ja. <laughs> Oké, okay. tot dag. ziens hè, dag. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Eerst maar Jet Krol. Goedemorgen. Goedemorgen. De asbestsector is volgens het AD al jaren één grote chaos... Tientallen bedrijven zoemelen met de regels, leveren ondeugdelijke werkplannen in, verwerken asbest verkeerd en sluiten ruimtevol asbest onvoldoende af. Brancheverenigingen en asbestexperts erkennen dat er problemen zijn in de sector. Volgens hen is de tijd rijp voor drastische veranderingen. Zo willen ze af van concurrentie op prijs bij het verkrijgen van opdrachten. Veel aandacht voor de eurocrisis op de voorpagina's. Deze week staat Spanje centraal in de eurocrisis. Dan gaan we weer in een crisis zonder remedie, schrijft NRV Next. De Spaanse staat moet geld lenen tegen meer dan 7,5 rente. En er lijkt een Europese reddingsoperatie onafwendbaar. Volgens NRC Next concludeerde kredietbeoordelaars Moody's dinsdag dat de aanpak van de crisis te veel reageren op incidenten is. En de oplossing is ook niet nabij. Het financiële dagblad vraagt zich af of een ontrafeling van de euro nog te voorkomen is, nu ook Spanje platzak blijkt. Volgens kredietbeoordelaar Moody's zijn zelfs de sterkste schouders van de eurozone niet in staat de klappen op te vangen die nu dreigen. Frankrijk en Duitsland voelen de crisis in vraag en omzet. En zonder economische groei leidt het tot een doormodderscenario van de eurozone. En dat leidt tot grotere schokken en een uitzichtloze afmatting van politici en beleggers. De Volkskrant kopt dat het anker van de euro losraakt. Volgens de krant heeft Moody's gisteren een bres geslagen in het teutoonse bastion der degelijkheid door Duitsland samen met Nederland en Luxemburg... op de nominatie te zetten voor afwaardering. Het is het eerste ratingbureau... dat de toprating van Duitsland ter discussie stelt omdat vandaag zonkracht 7 wordt verwacht... waarschuwt het RIVM dat daardoor grote kans op verbranden bestaat. De Telegraaf opent ermee. Mensen kunnen door de grote kracht sneller verbranden... en lopen een grotere kans op huidkanker, zegt het RIVM. Een zonkracht boven de 7 komt een keer of vier per jaar voor. In de afgelopen 15 jaar is tweemaal een waarde boven de 8 geregistreerd. Het RIVM raadt aan de huid goed te beschermen door op tijd uit de zon te gaan blootgestelde delen te bedekken of een goede zonnebrandcreme te gebruiken. No-shows aanpakken, schrijft Spits. Probleem van mensen die niet komen opdagen bij hun ziekenhuisafspraak... loopt uit de hand. Kost de maatschappij ongeveer 300 miljoen euro per jaar. D66 wil dan ook een boete invoeren voor ziekenhuizen... die zich niet genoeg inzetten om deze zogeheten no-shows aan te pakken. Wij willen dat ziekenhuizen wettelijk wordt voorgeschreven dat ze het percentage no-show patiënten terugdringen, zegt D66-kamerlid Pierre Dijkstra. En misschien nog eventjes aandacht voor de beesten in het nieuws deze zomer. Dan hebben we het nog niet over die slang die ontsnapt is. Maar wel, oh, de Telegraaf heeft twee hele leuke foto's op de voorpagina. Met één leuk bericht en één minder leuk bericht. Het ene gaat over worteltjes voor onze Salinero. En Salinero, het paard van Ankie van Grunsven, krijgt worteltjes van de kinderen van Ankie van Grunsven. Mooie foto. En de andere foto is wel een mooie foto op zich. Gaat over uh, uh, zeehondjes. Maar de kop is minder leuk. Vissers bang voor slechtere vangst. Duitsers. Dubbele punt, schiet zeehondjes af. Dat staat er allemaal in de ochtendkranten van vanochtend. En ik wil nu ook de foto voor op de voorpagina van eh, dagblad Spits niet onthouden. Bleekscheetjes staat erbij. En twee hele kleine lieve kindjes op de rug gegoten, gefotografeerd. Wellicht heel goed ingesmeerd. zien inderdaad ongelooflijk wit. Maar ze zitten wel lekker in, de, in, het, in, het, in het zand, in het strand en bij de zee te spelen. En te genieten van de zon. kunt u ook allemaal vandaag gaan doen. Maar voor het zover is, moet u, dat raad ik u toch wel eventjes aan... gewoon naar de radio blijven luisteren. We hebben nog veel nieuws het komend uur. We gaan het hebben over het debat in Utrecht, Kanaaleiland, Asbest... en hoe daarop is gereageerd. En we hebben het over de situatie in Syrië... want die dreigt helemaal uit de hand te lopen. Dat zo dadelijk na het nieuws van 7 uur.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 De opera Orfeo et Eurydice is alleen deze zomer nog te zien op de vijver van Paleis Oestdijk. De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo et Eurydice, mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl Dit is Radio 1.